9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Er is een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar de corona-aanpak... door de afgetreden Franse premier Edouard Philippe. Dat meldt persbureau AFP. Hij zou zich te afzijdig hebben gehouden bij de bestrijding van het coronavirus. Er zijn 53 klachten, afkomstig van artsen, burgers, verenigingen en gedetineerden. Ook het handel van de voormalige ministers van Volksgezondheid, Buzin... na opvolger Wehram, wordt onderzocht. Een van de MH17-verdachten mag zelf onderzoek laten uitvoeren... naar de wrakstukken van vlucht MH17. Hij mag ook een aantal nieuwe getuigen horen. Onder hen de producent van het wapen... waarmee het vliegtuig volgens het OM is neergehaald. Bovendien gaat een deskundige onderzoeken of beelden zijn gemanipuleerd. De verdachte Oleg Pulatov krijgt tot het najaar de tijd om alle onderzoekswensen te presenteren. Het proces gaat verder op 31 augustus. Het kabinet is niet van plan de sector betaalt voetbal 140 miljoen euro uit te keren... om de financiële problemen op te lossen die door de coronacrisis zijn ontstaan. De KNVB en de clubs hadden een maand geleden dat verzoek om steun bij het kabinet ingediend. Minister Van Rijn en vertegenwoordigers van de voetbalsector zaten vandaag bij elkaar voor overleg. De minister wil niet één collectief bedrag uitkeren. Hij wil wel per club bekijken wat nodig is om te overleven. En Albert Heijn en andere grote supermarktketens... onder meer in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... gaan een aantal kokosproducten uit Thailand weren. Bij die producten zijn apen ingezet om de kokosnoten te plukken. Aanleiding is een onderzoek van dierenrechtenorganisatie PETA... naar de leefomstandigheden van makaakapen. Op beelden zijn apen aan touwen en kettingen te zien en in kleine kooien. Ze vertonen volgens de dierenrechtenorganisatie tekenen van extreme stress. Het weer, het is nog droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen is het bewolkt en regenachtig met wind. En het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden.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 Something burning inside you oh inside you you always Free me Toezetten van zon, zee, Zandvoort en Zomerrit. ta ta ta ta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 Het Zandvoortse geluid uit de jaren 80, 90 en de grootste hits van nu op ZFM. I love you.